Zes uur. Kijk, het is natuurlijk ook democratie als we ons van dat zoveelste referendumplannetje van geen stijl niks aantrekken. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 6 april. En op deze dag in 1974 won de Zweedse groep ABBA in het Engelse Brighton het eurovisie Songfestival. Dat was met het liedje Waterloo. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. goedemorgen.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 En in de Europa League zijn de eerste kwartfinales gespeeld. Arsenal won met 4-1 van CSKA Moskou. Lazio versloeg met Stefan de Vrij FC Salzburg met 4-2. Leipzig won met 1-0 van Olympique Marseille. En Bas Dos wist niet te scoren voor Sporting Portugal. Zijn club verloor met 2-0 van Atletico Madrid. Dos is ook niet bij de return volgende week, want hij kreeg een tweede gele kaart in de knock fase en hij is daarom geschorst. Het weer tot slot. Het is vrij zonnig vandaag, maar er ons er staan wel wat stapelwolken. Het blijft overal droog met 12 tot 16 graden. En morgen kan het op sommige plaatsen 20 graden worden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend met een bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog is er een plan geweest om mensen uit kamp Westerbork te bevrijden. Dat staat in het tot nu toe onbekende dagboek. Een dagboek van verzetsman Arnold Douwes. Hij hield in de oorlogsjaren tegen alle regels in. Heel gedetailleerd bij wat hij allemaal deed en beraamde.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 Die de rechthebbenden waren. Eh, bereid om aan dit project mee te werken. Het verhaal van Arnold Douwers dus. U hoorde historicus Johannes Houwing ten Katen... in gesprek met Martijn van der Zanden. NOS Radio 1 Journal. 7,5 minuten over 6. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde. op Radio 1 TV. In Nieuwsuur ging het over de uitspraken van justitieminister minister Grapperhaus over de omstreden imam Fawaz Djeneed. Vorige week beklaagde de minister... en ook de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding zich erover... dat die imam niet strafrechtelijk kan worden aangepakt. Grapperhaus beweerde in de Kamer dat het Openbaar Ministerie... met een vergrootglas naar de zaak heeft gekeken. Maar dat klopt niet, zei even Bas Haan. Het OM heeft een onafhankelijke taak. Dat is degene die gaat over de beslissing om te vervolgen of niet. En als je dan de Nationaal Coördinator hebt en de minister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 Ja. Hmm. En daar probeer ik nu, omdat de minister alles afschuift naar de provincie Flevoland... Ja. zegt dat zijn de beheerders. En daarom probeer ik nu weer terug te komen bij de minister, bij de regering. Ja. Want zij willen graag van dierproeven af. Het ging bij Pau ook over de weerbaarheid van gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken... worden steeds meer politici bedreigd... en daarom moeten ze worden getraind in het omgaan met agressie en geweld. Harry Hittema geeft zulke weerbaarheidslessen. Stel dat, u ons zou, stel dat u mij zou trainen, wat zou u mij dan het eerste gaan leren eigenlijk? Je mond houden. Mijn mond houden? Maar ik, ik word dus zeg maar belaagd door ja. die mensen. Op het moment dat jij belaagd wordt, dan gaan er allerlei processen plaatsvinden in je lichaam en in je hoofd. Ja. Uh, dus ja, bij uh, bedreiging of intimidatie komt altijd uh, emotie vrij. Ja. Nou, wat wij proberen aan te geven, dat je niet vanuit de emotie moet reageren, maar vanuit je verstand. PVV-kamerlid Graus heeft ook vaak genoeg bedreigende situaties meegemaakt. Tegen mij mogen ze best van alles zeggen. Ik kan veel hebben en veel incasseren. Ik ben ook niet vlug bang, maar ik heb wel vaak angst gehad voor mensen die ik bij me had. Ja. Uh, zoals geliefden die je bij je hebt en ook uh, dieren of zo die ergens losliepen op dat moment. In RTL Late Night aandacht voor de Drentse roofmoorden in 2012 en 2013. De broers Admilson en Marcos R. Die zijn daarvoor tot levenslang veroordeeld. Het hele proces, inclusief het verhoren... is vastgelegd in een documentaire die maandag wordt uitgezonden op NPO 2. De advocaat van Admilson, Noortje van Lut... die legt uit waarom ze eraan mee heeft gewerkt. Ik heb daarover nagedacht en ik heb gedacht... stel dat in het, in het debat wat toen speelde... rondom de levenslange gevangenisstraf en de druk die daarop zat... Stel dat die documentaire net een extra stukje openbaarheid creëert... waardoor iedereen in deze hele zaak nog even extra achter zijn oren krapt... dan is dat wellicht uh, net wat we nodig hebben. En het ging bij Hubert Tan ook nog over de Johan Cruijff Arena. Vanaf volgend voetbalseizoen is dat officieel de naam van de Amsterdam Arena. ajax Ikoon, een vriend van de in 2016 overleden Cruijff, Sjaak Zwart... die kan niet wachten. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan moet je erbij zijn. En... Veel lawaai maken. Heel mooi. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Orchestral Maneuvers in the Dark. MDI afgekort. Orkestel Nieuws in de dag 1984. Dat was Locomotion. Hier liggen ze, de ochtendkranten. We hebben ook naar de nieuwsites gekeken. En dit zijn de belangrijkste onderwerpen: het verzet tegen de groei van Schiphol verhardt zich. Komt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 Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen zorgt ervoor dat Nederland veel afhankelijker wordt van Russisch gas. Daarvoor waarschuwen deskundigen in de Telegraaf. Ze zijn bang dat we speelbal van de Russen worden. Volgens Tony van der Tocht van Klingendaal gebruikt Rusland gas als een geopolitiek wapen. De afgelopen jaren is Nederland al afhankelijker geworden van Rusland. In vijf jaar tijd verdubbelde de import van Russisch gas. En dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen, zeggen de experts. De SGP zet de aanval in tegen het gezinsbeleid van het kabinet. Op een geheime bijeenkomst met 15 protestantse en rooms-katholieke organisaties... heeft de SGP een zogenoemde pro-family-alliantie opgezet. En de partij wil daarmee de zichtbaarheid vergroten... van de voorstanders van het traditionele gezin, schrijft het Nederlands Dagblad. Gisteren werden de ideeën voor het eerst in de praktijk gebracht... tijdens een kamerdebat over de emancipatienota... die door SGP'er Rudolf Bischop een griezelig stuk werd genoemd. Bij het lezen moest hij denken aan voorbeelden van de vrije seksuele moraal... in de literatuur waarin het gezinsleven het loodje legt, zei hij. En vier op de tien ouders vindt het lastig om het tabletgebruik... van hun peuters en kleuters in de hand te houden. Dat blijkt uit het Inemine Media-onderzoek... waar het AD op de voorpagina over schrijft. De ouders vinden eigenlijk gewoon speelgoed beter dan een beeldscherm. Maar beseffen tegelijk dat media belangrijk zijn... voor de toekomst van het kind. En kinderen komen ook steeds jonger in aanraking met de, uh, met de tablet. Het afgelopen jaar is het aantal 0 tot 2-jarigen dat tablets gebruikt... gestegen naar 57 procent. En dat is een stijging van 7 procent in een jaar tijd. 17,5 minuut over 6 is het. We gaan praten over voetbal. De Oranjevrouwen die spelen vanavond in de WK-kwalificatie tegen Noord-Ierland. De ploeg ligt op schema om zich te plaatsen voor dat WK volgend jaar. Want Nederland is koploper in de pool Na het gewonnen EK vorig jaar in eigen land hebben de Oranje Vrouw een andere status. Iedereen wil de Europees kampioen verslaan. En dat is even wennen, want geregeld wordt Nederland nu geconfronteerd... met ultra verdedigende tegenstanders. En daar is bondscoach Sarina Wiegman zich ook van bewust. Ja, het is wel veranderd. Uh, wij zeggen steeds, we hebben het leven voor het EK en het leven na het EK. En uh, we hebben daar natuurlijk fantastisch gepresteerd. Uh, dat is uh, wat we wilden natuurlijk. We hadden gezegd van, we hebben een droom... Uh, en dat is uh, natuurlijk het EK winnen. Uh, maar ook uh, vooral uh, Nederland laten zien hoe goed we kunnen voetballen. En dat was hartstikke goed gelukt. En dat blijkt ook uh, wel dat we zichtbaar zijn geworden. Doordat het ook nu, uh, morgen als we gaan spelen... Uh, dat er al 30.000 mensen weer naar ons komen kijken. Uh, in het stadion. En wellicht ook nog op tv. Jullie zijn de te kloppen ploeg tegenwoordig. Hoe lastig is dat om ermee om te gaan?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 ...op zoek moeten gaan naar doelpunten... ...en ook uh, ja, uh, de boel uh, dicht moeten houden... ...en de counter uh, moeten voorkomen. Is het al met al moeilijker geworden? Mm, nee, moeilijker. Ik zie het niet moeilijker. Het is anders geworden. en het, Ik vind het ook wel weer heel uitdagend om... Uh, kijk, wij willen iedere keer weer beter worden. En we zijn nu eigenlijk op twee fronten beter aan het worden. Dus een, ons totale spel... En het spel tegen, tegen mindere tegenstanders die zo verdedigend spelen. Ja, dat is heel uitdagend. En uh, daar zijn we hartstikke druk mee, be mee bezig met z'n allen. Jullie spelen voor het eerst in Eindhoven, in het Philips Stadion. En uh, jullie hebben een record gebroken. Want uh, dit gaat voor een record aantal toeschouwers gespeeld worden. Ruim 29.000. Staat de teller nu op? Ja, mooi hè. Nou ja, dat is graag wat we willen. Uh, wij willen heel graag presteren. En met presteren komt dat je zichtbaar wordt. En dat we de mensen enthousiast maken. En ja, dat wil je natuurlijk ook graag op het niveau waar wij op spelen. Uh, allerbelangrijkste morgen is dat we winnen. En dat we op het veld staan zoals we willen staan. Dat is dus een, een team. Heel veel strijd leveren en samen doen. En goed voetballen. En dat maakt de kans op winnen ook uh, groot. Ja, En als we daarmee de mensen enthousiast houden. Dan, uh, dan zijn we morgenavond... Uh, hoe laat is het dan? Uh, tien uur zijn we voor dat moment even tevreden. Ja, en dat is dus vanavond. Hè? Het gesprek is gisteravond opgenomen, dat begrijpt u. Sarina Wiegman was dat bondscoach van de Oranje Leeuwinnen... in gesprek met Angelo Terwiel. Dan naar België. Daar, gebruiken ze, daar gebruikt een derde van de huishoudens gas uit Groningen. Maar deze zomer schakelen de eerste huizen over op ander gas uit andere regio's. En de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, die zijn in volle gang nu. Correspondent Sander van Horen.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 Bijdrage volgens dit van onze correspondent in België, Sander van Horen. Eckhart en The House, dat is het project van Rick Elstgeest... en ze hebben een goed nieuw liedje uit. En de nerdy Nederlanders, die term las ik ergens in de recensie... die worden vergeleken met niet tenminste Arcade Fire... en bijvoorbeeld ook de Talking Heads. Hier is If You Cannot Talk...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 Staatssecretaris Blokhuis wil alle speciale rookruimte in de horeca... binnen twee jaar sluiten. Bronnen melden dat hij dat vandaag in de ministerraad zal voorstellen. Het is een reactie op de uitspraak van het gerechtshof... dat speciale rookruimte in horecagelegenheden niet toegestaan zijn. En bij een cyberaanval op de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta... zijn namen, adressen en creditcardgegevens van honderdduizenden klanten gestolen. De gegevens zijn afgelopen najaar gestolen via een lek in de software... die Delta gebruikt voor communicatie met klanten. Het weer, het is vrij zonnig, weer vandaag. Maar er ontstaan wel wat stapelwolken en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dennis Mooij meldt zich nu ook bij de ANWB, heeft soms. Uh... Iets te melden als uh, wat gebeurt op de weg. Dennis wat is er aan de hand? Goedemorgen. Uh, uh, goedemorgen Jurgen. Nou, er is niet zo heel veel aan de hand. Alleen uh, je hebt een beetje vertraging. Op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude... staat 5 kilometer en dat kost je even zoveel minuten. En op de N247 richting Amsterdam staat bij Monnikerdam 2 kilometer. Dat kost je 5 minuten vertraging. <tied>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 3,5 minuut over half 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De prijzen op de huizenmarkt die zijn de afgelopen jaren zo hard gestegen... dat starters steeds moeilijker aan geld kunnen komen voor een nieuw huis. En vaak moeten ouders dan financieel bijspringen voor hun kinderen. Werkt uit onderzoek van bureau Q&A in opdracht van financieel adviseur Independer. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op bezoek bij zo'n starter. Linda Klaver heet ze, die ook hulp heeft gekregen van haar ouders.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 absoluut. En ik uh, zou het iedereen willen aanraden. Ik hoop echt dat er veel ouders zijn die dit willen doen. En uh, uh, ook op die manier samenwerken met elkaar. En ik denk dat het dan een stuk makkelijker gaat worden. Zou die vorkje hebben meegeprikt bij de familie Klaver. Jeroen Schutheiser. Ik acht hem er wel toe in staat eigenlijk. Goed, uh, Mare, ja, dat verhaal is mooi. Maar dan moeten de ouders dus wel voldoende in de slappe was zitten. En dat is niet altijd het geval. Ik praat door met hoogleraar Peter Boelhauer van de TU Delft. Meneer Boelhauer, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Um, Gebeurt dit, dit, dit is wel iets van alle jaren, maar misschien zijn de aantallen veel, veel groter dan nu, hè? Ja, ik moet je zeggen, ik ben wel geschrokken van dit percentage. Dat had ik nog niet eerder gezien. Natuurlijk zijn altijd in het verleden zijn kinderen geholpen door hun ouders. hè? In het verleden ook wel, doordat ze garant stonden voor de lening. Maar nu ook met, uh, met extra geld. En dat is wel een heel hoog percentage, inderdaad. Dus het is van alle, alle tijden, maar dit is wel uh, fors, ja. Hoe kunnen ouders eigenlijk hun kinderen het beste helpen? Ja, eigenlijk is, is, is, is het. Uh, het enige, de enige mogelijkheid die je hebt, is inderdaad de schenking. Uh, die die, die uh, mogelijkheden zijn de afgelopen jaren uitgebreid. Hè. Je kunt nu tot een ton belastingvrij schenken. Uh, maar ja, als je, als je, de, je kunt ook garant staan voor een lening. Maar ja, dan telt dat weer mee bij. Uh, ja, bij de maximale berekening van de financiering, hè, van de financieringslasten... dus daar schiet je dan niet zoveel meer mee op. Dus je zult toch een deel van die lening zelf moeten overnemen... of het schenking geven. Dat, dat zijn de twee opties. Nou heeft natuurlijk niet iedereen uh, ouders met een spaarpotje. Nee. Um, dus ja, de groep starters die geen huis kan kopen... wordt wel steeds groter ja. lijkt het, hè? Ja, niet iedereen uh, woont in het gooien en heeft veel geld. Hè? Dat is natuurlijk, uh, zeker in de Randstad echt een probleem. En je, je krijgt daardoor een soort, uh, ja, soort toch een, een tweedeling op de woningmarkt. Uh, en het grote probleem is dat ook de andere alternatieven die zijn er vaak niet. He, dus met name die starters die verdienen vaak weer net te veel voor een uh, sociale huurwoning. En ook in de particuliere huursector zie je dat de eisen het afgelopen jaar weer verder zijn aangescherpt. Die kunnen ook. Uh, we hebben een ruime keuze uit huurders, dus die kiezen toch de huurders die het meest kapitaalkrachtig zijn. Ja, dat betekent dat je tegenwoordig 4,5, 5 keer de maanduur aan inkomen moet hebben. Dus ook daar komen ze niet voor in aanmerking. Dus ja, een hele, jonger, hele jonge generatie dreigt, dreigt nu op de woningmarkt ja. echt buiten de boot te vallen. Dat is vrij ernstig, vind ik. Nou, maar even los nog van die, uh, want u zegt de sociale huurwoningen, maar ja, daar zijn er dan ook te weinig van. Uh, en dan de particuliere ja, goed, huur, die, die prijzen stijgen ja. ook alleen maar. Ja, nee, dat is dus echt een probleem. Dus, dus wat we echt heel hard moeten doen nu... is zorgen dat dat aanbod uh, vergroot wordt. Nou ja, dat is een ander onderwerp, maar dat schiet ook niet erg hard op. Je kan proberen, wat tegenwoordig ook veel voorkomt... is dat zeker als je alleenstaand bent... om toch met meerdere personen in een huis te gaan wonen... de Friends-concepten worden ook in de, in de huursector nu aangeboden. Ja, en je moet je toch ook afvragen... moet je nou echt in die stad en ook in die randstad wonen? Want daar is de druk en zijn de prijzen natuurlijk toch het hoogste... Dus ja, probeer ook wat verder te kijken. Dat, dat zijn de opties, maar het wordt wel steeds moeilijker. Ja, duidelijk. Dank voor de uitleg. Peter Boelhouwer is dat, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dan gaan we naar... Uh... Curaçao, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken... die is op de Caribische eilanden om te praten over Venezuela. Want steeds meer Venezolanen die maken de oversteek... omdat hun land al tijden in een diepe economische crisis zit. Volgens Blok kun je die immigranten geen vluchteling noemen... en kunnen ze dus worden teruggestuurd naar Venezuela. Een bijdrage van onze correspondent op de eilanden Dick Draaier. y dames en heren. voor een persbriefing...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 Hij is na de persconferentie vertrokken naar Colombia. Ook daar gaat het over Venezuela. Correspondent Dick Draaier was dat. En nu meer uit de kranten en van de Nieuwsuit. Nederland is niet van plan om intensief samen te werken met China... aan het zijderouteproject van de Chinese regering. Dat zeggen bronnen tegen het FD. Rutte, premier Rutte gaat dit weekend op handelsmissie naar China... en de Chinezen hopen dat hij een intentieverklaring wil tekenen... waarmee Nederland zich verbindt aan dat grote handelsproject. Maar het lijkt erop dat hij de boot afhoudt. Nederland twijfelt onder meer over hoeveel ruimte er is... voor niet-Chinese bedrijven om orders binnen te halen. Eerder weigerden Frankrijk en Groot-Brittannië... ook. Ook al om zich aan het prestigieuze Chinese handelsproject te verbinden. Zwangere vrouwen met astma moeten, kunnen hun astmamedicijnen blijven gebruiken. Stoppen, zoals nu vaak gebeurt, kan gevaarlijk zijn. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van onder meer het Haga ziekenhuis in Den Haag. Bij vrouwen die stoppen of minderen met hun medicatie... worden kinderen vaker te vroeg geboren. De baby's hebben een laag geboortegewicht. En zwangerschapsvergiftiging ligt ook op de loer, schrijft het AD. Longartsen en gynaecologen pleiten voor landelijke afspraken... over de asma-behandeling van zwangere vrouwen. In de gemeente Loon op Zand is de gemeenteraad gisteravond voor de tweede keer geïnstalleerd, schrijft Omroep Brabant. Bij de eerste poging was de burgemeester ziek en daarom werd ervoor gekozen om het langstzittende raadslid de installatie van de raad in goede banen te laten leiden. Maar de burgemeester was niet helemaal zeker of die gang van zaken wel rechtsgeldig was. Dus deden ze in de raad het toneelstukje opnieuw advies was eigenlijk, doe het maar gewoon opnieuw. Dan weten we zeker dat het goed is. We weten ook niet zeker dat wat vorige week gebeurd is... ook per definitie fout is. Uh, maar om te voorkomen dat we de komende vier jaar... bij ieder besluit van de gemeenteraad ons afvragen... is dit nou helemaal een rechtsgeldig besluit... doe het gewoon nog een keer opnieuw. En nadat de gemeenteraad alsnog goed was geïnstalleerd... werden de raadsleden bijgepraat over de formatie van een nieuwe coalitie. En Schiphol wordt binnenkort uitgerust met Stop de sets. Daarmee kan bij een mogelijke aanslag direct hulp gegeven worden... aan mensen met ernstig bloedverlies... Volgens traumachirurg Leo Gerards van het VUMC... overlijden na aanslagen relatief veel mensen door ernstig bloedverlies... schrijft de Telegraaf. En met stopbloedingsets kunnen veel levens gered worden. Gerards zegt dat de sets die worden opgehangen op Schiphol... vergelijkbaar zijn met de bekende AED's. Beide hulpmiddelen kunnen levens redden in geval van nood. Waar staat het stil nu, Dennis mooi. Op de A15 vooral. Want op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... heb je voor de Noordtunnel een kwartier vertraging of twintig minuten zelfs. De Noordtunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is snel uit de rij gehaald. Een stuk verderop, op de A15 bij Rotterdam zelf, richting Europoort, is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Charlo's en Hoogvliet heb je nu een half uur vertraging. Er is slechts één rijstrook open. Het is vrijdag, het weekend komt eraan. Even een beetje niks aan de handmuziek draaien, gewoon om dat alvast een beetje in te leiden. Uit 1967 zijn hier de Young Rascals on a Sunday afternoon Way. We're gonna talk and left up een groove in. Elf minuten voor zeven is het Shell-topvrouw Marjan van Loon... waagde zich gisteravond in het hol van de leeuw. Op een bijeenkomst van de activistische aandeelhoudersorganisatie Follow This... ging ze in gesprek met aandeelhouders van Shell... over de duurzame toekomst van het oliebedrijf. Een aantal van die aandeelhouders hebben zich verenigd. Ze willen dat Shell groener wordt. Een verslag van Martijn van der Zanden. Ja, dan ga ik wel proberen ja. om die sprekers iets meer achter elkaar misschien te lineeren. Dan. De laatste dingen worden gecheckt in de grote zaal van Pakhuis De Zwijger. Yes, beste mensen, van harte welkom. Test 1, 2, 3. Het is de derde keer dat Follow This zo'n avond over Shell en duurzaamheid organiseert.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 Zij tel Shell-topvrouw Marjan van Loon in gesprek met Martijn van der Zanden. Hoe kun je groenten telen in de ruimte? Want ook daar willen we natuurlijk straks een sappig tomaatje of knapper radijsje eten. Bij de Wageningen Universiteit hebben ze dit allemaal onderzocht... en de proef op de som genomen, dat gebeurde op Antarctica. Onderzoeker bij de Wageningen Universiteit is Esther Meijne. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En waarom voor Antarctica gekozen?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 Ja, dat kan maar zo heel snel gaan en als ik zie dat we met dit project nu al bezig zijn in bijna het vierde jaar, uh, um, kost dat tijd. Dus het is heel goed om daar nu al mee bezig te zijn en te kijken waar, waar loop je tegen aan, wat doen we met het afval. Je moet natuurlijk zorgen dat je zoveel mogelijk van het gewas uh, kan gebruiken. Ja. Ja, interessant. Goed, in sla is er uh, nu uh, al die andere zaken nog. Radijzen, tomaten, nou ja... De... Radijs gaat heel snel, die oh, is, die is okay. ook al klaar. Maar tomaten en komkommer, daar zullen we nog, uh, nog even een, uh, nou. een maandje op moeten wachten. Dank u wel. Esther Meijnen is dat. Onderzoeken bij de Wageningen Universiteit. Paula Morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente.